Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat vandaag eindelijk regenen en dat is hard nodig ook, want het is overal superdroog. Het heeft te maken met klimaatverandering dat extreme weer moeten we dus echt wel gaan wennen, zegt deze deskundige. Je hebt natuurlijk geen, geen knop aan te draaien wat, wat, wat bepaalt wanneer er hoeveel neerslag komt, dus we zullen toch wel zeker te maken blijven krijgen en ook rekening moeten blijven houden met die, met die toenemende grilligheid. Ondanks dat het vandaag op sommige plekken dus behoorlijk los kan gaan, is dat nog lang niet genoeg om de droogte te verhelpen. Behoorlijk wat bomen hebben het zwaar, ziet deze boswachter. Ik denk dat we een hele week regen moeten hebben en ik ben er al hartstikke hard voor dan duimen. Sommige mensen zullen met dat kwalijk nemen. Maar ik vind van wel dat het een week moet gaan regenen. En nat blijft het ook wel de komende dagen. In Wijlren in Zuid-Limburg is vanochtend vroeg een man doodgestoken. Het gebeurde tijdens een ruzie in een appartementencomplex. De politie vond in het gebouw twee gewonden. Een van de slachtoffers overleed dus ter plekke. De ander is naar het ziekenhuis gebracht. Op dit moment hebben de identiteit van de slachtoffers... zo niet kunnen vaststellen. Dus we zijn drukdoende ook met onderzoek. Forensisch onderzoek en buurtonderzoek. De politie is nog op zoek naar getuigen... En dat het een echte festivalzomer is merken ze ook bij drugstestpunten. Het is zo druk met mensen die hun pillen of poeders willen laten testen dat ze het bijna niet meer aankunnen. Soms ook nee moeten verkopen, zegt Omroep West. Dat komt doordat er te weinig plek en tijd zijn ingekocht bij de laboratoria die de tests moeten uitvoeren. En op een hoop plekken zie je vanaf vandaag groepen jongeren met dezelfde shirtjes rondlopen. In meerdere studentensteden begint de introductieweek. De aftrap van het studiejaar waarbij je elkaar en je nieuwe stad alvast een beetje leert kennen. Deze eerstejaars in Utrecht hebben er zin in. Ik woon in Australië, dus so dit is heel anders voor mij. Uh, universiteit in Nederland is zo so anders dan in Australië. Ja, so yeah, ik ben heel benieuwd. Uh, ik hoop een beetje van de stad te ontdekken, een beetje te kijken ja, waar alle plekken als studenten een beetje zijn. Vooral mensen leren kennen en ja, achterkomen ja, hoe Utrecht eigenlijk in elkaar zit als student zijnde. Ook in Groningen, Rotterdam, Leeuwarden en Leiden wordt de introweek afgetrapt. Andere steden, zoals Nijmegen en Maastricht, zijn volgende week aan de beurt. En het weer nog, af en toe wolken en af en toe zon... met vooral later vandaag dus ook kans op pittige regen en onweersbuien. Het wordt 25 tot 29 graden. FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N200 Haarlem-Zandvoort drie kilometer file tussen Overveen en Alkmaar... alle parkeerplaatsen in Zandvoort zijn bezet. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, Zandvoort, Zee. Zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. En goedemorgen luisteraars, we hebben een klein technisch probleempje, maar we weten u wel van harte, goedemorgen bij Goedemorgen antwoord. Uh, de presentatie wordt vandaag gedaan door Jelmer en mijzelf, de techniek wordt gedaan door Jelmer en de muziek is uh, verzorgd door Jelmer. Nou wat goed, goed u Fijn ja. dat je er weer bent uh, ja, Jelmer, zeker. eigenlijk hoef ik niet zo heel veel te doen dan te presenteren, maar als de computer het niet doet is dat best lastig. Want we hebben ten eerste de computer nodig voor de muziek en ten tweede hebben we de computer nodig voor het programma allebei inderdaad. Dus dat is altijd even spannend. Maar gelukkig staat de muziek klaar en er lijkt nu uh, dingen te gaan werken. Dus dat, uh, dat is hartstikke mooi. Eventjes kijken of uh, dan ook nog uh, dit op deze manier werkt. Gelukkig kunnen we gewoon de zender op. Ja, we kunnen het ook stil laten vallen, maar dan start de automatische band. En volgens mij het nummer wat daaronder staat dat uh, ja, kunnen we beter niet draaien. Die we beter gewoon onze eigen muziek. Uh, dit ziet er niet heel goed uit. Dan doen we dit eventjes het is heel spannend. Ik weet niet zo heel veel van techniek, maar maar gelukkig wel. Ja, even kijken. En anders dan gaan we gewoon... Uh, Kijk, volgens mij zijn we er. Ja, en dan is het vandaag de uitzending van 13 augustus. En dan uit mijn hoofd starten we met dit nummer. Nou, en dan hebben we eindelijk muziek. En dan kunnen we beginnen. MUZIEK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 Trying hard, we'll not get you really far. Mix it up now, it's the right path. Take me to the space club, take me to the dance club. Take me the space club, take me the dance club. Take me the space take me the dance club. Take the spacecraft, the dance Now, right now, right now, Take me the space club, take me the dance club. Take me the space club, take me the dance club. Take me the space take me the dance club. Fix with the tick tick Fix with the space tick Fix with the tick tick Now De van een heerlijk stukje muziek, jammer. Wie, wie was dat? het eindigde heel bijzonder. Ja, dit is uh, het nummer Lock Me In van Circus Mircus. En dat is een songfestivalnummer Dat denk je niet misschien, misschien meteen als je het nummer hoort. Maar het is van afgelopen jaar van Georgië. En het uh, viel mij heel erg op uh, in de tweede halve finale volgens mij... Ze zijn uiteindelijk niet doorgegaan, maar het heeft wel iets of zo. Ik weet niet ja, hoe jij er naar luistert. Ze, ze, ze eindigen in ieder geval met hun eigen naam uh, te roepen: Circus Mircus. Ja, en ook ja. tussendoor, inderdaad. Is, uh... Heel bijzonder. Uh, als het goed is, hebben we de telefoon inmiddels uh, Pieter Bronmans. Dat klopt. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, Pieter. Fijn dat we jou aan de telefoon hebben. Uh, want ja, jij kan ons heel veel vertellen over een high-tech expo in het Zandvoorts Museum. Dat klopt, ja, wij zijn uh, van Artificial Wall. Wij maken uh, digitale muurprints. En er is natuurlijk een expositie van Toon van Driel, in het kader van Max Verstappen en de Grand Prix, die natuurlijk in Zandvoort gaat plaatsvinden. En die expositie is sinds gisteren gestart in het Zandvoort Museum. En wij hebben daar twee uh, grote prints gezet uh, met onze mobiele robotprinter. En één print is in de entree, is een print van 3 meter breed en 2 meter 17 hoog. En de andere print was om en nabij 1,90 of 1 meter 90, breed en 1 meter hoog. En dit zijn twee prints die we hebben gemaakt met onze machine. En wij zijn nu de tweede in Nederland die gebruik maakt van dit apparaat en deze techniek. En, en... het is echt super gaaf. Dus, uh, ja. nou, dat is in ieder geval een heel fijn te woord. Het is wel een mooi iets unieks. Uh, maar eventjes voor de luisteraar. Is dit nou eigenlijk gewoon een soort robot die Gravity uitvoert? Nou ja, dat is wel, ik heb het eigenlijk nooit zo gezien, maar het, het, het komt aardig in de ja. buurt. Uh, het, het is echt, een, ja, het is echt een, een robot die op een reling loopt, die ook vanaf afstand wordt gestuurd. En daar zitten wel echt printkoppen in, dus de, de inkt wordt op de muur geblazen, zeg maar. Yeah. Uh, maar wij zouden natuurlijk ook uh, ja, de, de ouderwetse uh, graffiti-artists die, die vroeger heel erg bekend waren, die zouden wij zo kunnen vervangen met onze machine. Dus in een zekere zin uh, klopt het al wat je zegt. Alleen kunnen wij als je wil, kan je ook de Rembrandt thuis nog aan de muur uh, uh, laten bedrukken. Want wij zijn natuurlijk, uh, ja, zolang wij de afbeelding of het, of het bestand krijgen aangeleverd, kunnen wij uh, op locatie uh, bijna alles uitprinten op de muur. Dus um, ja. En is de... Uh, eigenlijk, het Stanford museum, dan heb ik het over kunst. Dus ja, uh, dat technisch, technisch iets mogelijk is, dat is een uh, innovatie. Maar uh, wat is het kunstaspect uh, aan deze grote uh, print? Nou ja, kijk, ten eerste is het, uh, het toon staat heel erg open voor, uh, voor vernieuwing en voor nieuwe technieken. Ja. Dus die vond het sowieso heel gaaf om zijn... Want hij is toch wel een beetje van de, van de oude garde, om even zo te zeggen. Vooral FC Kleur, dus stamgasten. Ja. En hij is altijd open voor nieuwe technieken. En, uh, en, en zodoende zijn wij er eigenlijk zo tussen gekomen. En heeft hij gezegd van, uh, ik, ik zou wel eens een, een, een samen, samenwerking willen gaan doen. En ja, het is toch heel bijzonder dat je gewoon in vier en tijd... gewoon een, een identieke print kan maken. Alleen dan op de gigantisch grote afmetingen. Uh, iets wat hij zelf niet zou had kunnen doen, eventjes ja. in de middag. Dus uh, ja, dat is het aspect. We willen uiteindelijk ook gaan samenwerken met andere grotere artiesten en kunstenaars. Om toch uh, ja, werken op die manier te kunnen namaken. Of al dan niet te vergroten. Uh, om zo toch het werk uit de handen te nemen. En uh, om misschien ook op meerdere locaties tegelijk te kunnen uh, exposities te draaien. Dus ja, de mogelijkheden zijn uh, enorm. Ja, want deze kunstvorm is die dan uh, op allerlei soorten... Uh, kunst van toepassing of komt het bij bepaalde dingen alleen tot terecht deze techniek? Nou, in principe zijn de mogelijkheden Oeien, aangezien het het, het principe zelf. Kijk, het heeft wel... welke, welke mogelijkheden heeft het allemaal? Nou, het, het kan ten eerste het kan op steen, het kan op glas, het kan op beton, het kan op hout, het kan zowel buiten en het kan zowel binnen. Uh, dus, dus dat is natuurlijk iets wat uh, de factor het enige is dat de printer wel verticaal print. Dat moet heel duidelijk zijn. Uh, dus voor ons is het tot nu toe, maar goed, je weet niet wat de toekomst gaat brengen. Maar voor nu kunnen wij alleen verticaal printen en dan tot 3,5 meter hoog en onbeperkt in de breedte. Om even een idee te geven. Oké, okay, en je zei dat dit eigenlijk de tweede pas in Nederland is die dit zo op deze manier doet. Klopt, klopt, okay. ja. En um, ja, en ik kijk eigenlijk kan natuurlijk ook voor business to business. denk ook aan, aan we zijn bezig met, met pretparken in gesprek, om voor het thematiseren van, van, van, van areas. Uh, maar het kan natuurlijk ook in de zakelijke wereld gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor, voor, voor richting aangeven, al dan voor instructies, um, voor scholen. We kunnen natuurlijk ook, ja. ook voor, voor scholen op de gangen, we kunnen voor kinderen rekensommen. Uh, noem maar op. Uh, we zijn ook bezig nu met een charity project wat nog niet helemaal rond is. Maar dan willen we eigenlijk gaan kijken voor de Oekraïners die in Nederland opgevangen gaan worden. Of we misschien um, uh, gratis willen we dat aanbieden uiteraard om deze mensen die hier moeten zitten in onbarmelijke omstandigheden, om daar toch de woningen, de tijdelijke woningen waar ze in zitten misschien te kunnen gaan opvrolijken. Dus door de ja. print te gaan beprinten. Dus dat is iets waar we ook mee bezig okay. zijn. Uh, nou ja. En is het, uh, is het heel erg uh, milieuvriendelijk? Vraag ik dan maar meteen. Want uh, ja, mensen denken printer, uh, capsules die overblijven, verf en ja. dat soort dingen. Nou, het, het, het, het korte antwoord is ja, uh, het, is, het, is, het is vegan inkt, dat ten eerste. Er oh, okay. uh, worden, het gaat met hele hoge snelheid, worden micro druppeltjes inkt op de beurs. Hij verbruikt heel extreem weinig inkt om überhaupt een grote print te maken. Dus het is totaal niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld een inkjetprinter. Mm -hmm. uh, dus in een zekere zin zijn wij, uh, ja, kunnen we veel langer doorgaan... met een hele kleine hoeveelheid inkt. En de inkt zelf is ook nog eens uh, vegan. Dus, ja. Nou, dat is hartstikke goed. Alleen het, ja. het jammer is natuurlijk dat als de expositie over is... Uh, uh, en Hille Jans, de directeur van het museum... de verfkast moet pakken en de, de muur moet schilderen. Ja. <laughs> ja, dat klopt. Dat was, uh, dat was part of the deal. Actie zij natuurlijk een beetje in de expositie te vonden we het zo gaaf en helemaal omdat we met door en toe van to konden samenwerken hebben we gezegd nou dat doen we dan wel uh, en nemen het voor lief maar het is dus no normaal gaat zo'n print binnen 12 jaar mee of hij geeft ook garantie tot 12 jaar okay. dus ja je, het is in dit geval een beetje zonde maar goed uh, ja, het is, we willen graag meedoen. dus uh, dit was part of the deal nou, bijzonder zeg je ja, ook, uh, je had het net over de materialen waar het allemaal op kan worden uh, geprint. Is het dan ook zo dat het uh, ook, ook buiten van toepassing kan zijn in de vorm van, je ziet ook steeds vaker street art, of is dat, uh, is dat ook ja, iets waar jullie mee bezig is, zijn? Ja, dat is, dat is zeker, dat is graag wat we ook willen gaan laten zien. Uh, het is wel zo dat als je buiten de print zet, dan zullen we daar nog een extra coating overheen doen. Uh, bijvoorbeeld aan de kust heeft het niet te maken met wat meer met, met zoute zeelucht. Er zijn er verschillende factoren die invloed kunnen hebben, maar daar hebben wij een speciale coating voor. En, en dan zou de print tot vijf jaar mee moeten gaan uh, uh, ja, als, als alles goed gaat, maar even zo te zeggen. Ja, en is het een, uh, een dure techniek... Of valt het mee het, nou, als, het nou, is als is je dit vijf jaar is. uitspeert? Ja. Het is natuurlijk een, het is een kostbaar product. Ja. Uh, het, het is ook zo dat wij natuurlijk een, een, een training daarvoor hebben gehad. Dus het is niet zo dat je koopt even een printer en je kan aan de slag. Dus het is niet goedkoop, maar het is, uh, het, is, het is vele malen goedkoper dan het inhuren van een graffiti-artist of een kunstenaar. die daar uh, soms een week of al twee weken voor weken nodig is om een gigantisch grote uh, schildering te maken. Dus, Um, ja, zo, zo, zo vergelijken we ons. Maar uh, uiteindelijk kunnen wij sneller een beter resultaat leveren... dan, een, uh, dan bijvoorbeeld een graffiti-artist, uh, zijn wij van mening. Nou, dat is niet leuk voor te horen voor de graffiti-artist van deze wereld. <laughs> ja, dat klinkt wel heel hard, maar het is wel een beetje wat het is. Ja. Ja. <laughs> Maar dan, dan, is, dan is wel de mooie uitkomst... dat jullie ook uiteindelijk weer met juist die mensen samen gaan werken. Om exact, te, ja. exact, exact, exact. Ja, is... ja, jullie maken niet zelf de, de kunst natuurlijk. Je hebt wel iemand nodig nee, die dat ja. creatieve proces doet exact, wat er op die muur exact. komt. Kijk, dat is natuurlijk iets waar uiteindelijk zijn wij de uitspoerder. Eh, ja. En de content proberen wij vanuit de klant... of vanuit de partij waarmee we mee samenwerken te laten aanleveren Dus wij willen echt gebruik maken van deze techniek. En daar willen we het het liefst met echt... Uh, ja, Mensen, creatieve breinen samenwerken die ons de juiste push kunnen geven om het mooiste eindresultaat te krijgen. Dus um, ja, ja, en dit, dit, Nu in het Zandvoorts museum daar een, een prachtig staaltje van. Dus uh, ik roep de, de luisteraars op om uh, te gaan kijken. En, Weet je... uh, ja. Ja, ik, ik was eigenlijk nog benieuwd, wordt Zandvoort nog meer het uh, toneel van experimenten vanuit jullie kant? Nou ja, graag. We zijn, uh, artificial Wall is, is in Zandvoort uh, gevestigd, dus we zijn wel in gesprek met meerdere partijen. Er zijn ook genoeg witte muren waarvan wij denken, nou het zou wel heel gaaf zijn om hier wat uh, op te leuken. Dus, dus, dus ja, uh, concreet kan ik er nu nog niet zo over zeggen, omdat er natuurlijk wat, wat dingen in de pijpleiding zitten. En we zijn een jong bedrijf wat net gestart is. Mm -hmm. dus, maar uh, jullie gaan uh, zeker wat van ons horen en zien uh, de komende maanden. Hè, tweede nou ja. Zandvoort heeft van, uh, uh, vast genoeg plekjes en hoekjes die wat kleuring uh, ja. kunnen gebruiken. Dus uh, jullie zitten zeker. op een goede plek. Ja, dus uh, nee, dus wij zijn er klaar voor. En, uh, ja. het, is gewoon een, uh, ja, het is gewoon hartstikke gaaf. En ik zou het wel zeggen voor de luisteraars, uh, ga naar het Zandvoort Museum, kijk de expositie. Toon van Briel heeft echt weer uh, super werk geleverd. Hartstikke gaaf, uh, leuke, hilarische strips. En uh, nou ja, dan kun je ook het, de print zien van Artificial Wall. Dus, uh... Nou, dat is een, een, een mooie oproep aan het einde van dit interview. Uh, voor ja. alle luisteraars, ga naar het Stansvoors Museum. Ga genieten van deze uh, prachtige expositie. En kijken naar deze unieke uh, grote print. Want het is een eenmalig iets. De tekeningen ja. kan niet bewaren. Maar deze print die gaat uh, voor <laughs> eeuwig verdwijnen zometeen. Ja, precies. precies. Dus, maak er gebruik van. <laughs> Dank okay. je wel. Wens je een heel fijn weekend. En uh, graag tot uh, het volgende project. Ja, tot dan. Fijn weekend. Tot dan. Tot dan. dag. Future. hi, Future. Future. Future. Future. Wanna change the game like modern architecture. John Law coming your way. I know you like this beat 'cause have been doing the damn thing. You wanna turn it up loud? Future nostalgia is the name. I know you're dying. a glass house you keep on talking that talk one day you're gonna blast out you can't be bitter if i'm out here showing my face you want what now looks like let me give you a taste I know you're dying. How to wear his pants En we hebben geluisterd naar een heerlijk stukje muziek. Daarna is mij even ontschoten. Ja, dit is Dualipa Lipa Future in en dat vond ik wel toepasselijk bij het vorige item. Aha, nou en dan gaan we gaan nu naar het volgende item. Want ja, uh, voorzitter Jan van der Leden is hier aanwezig. Uh, er is de, de aftrap van S.V. Zandvoort. Dat is letterlijk natuurlijk, die aftrap. Ja, seizoen 2022 23 Want dat was de eerste training deze week. Vandaag is zelfs de eerste oefenwedstrijd. Ja, en dus we gaan daar nu over praten. Nou, nou leuk. Ik heel erg benieuwd. Dan los. Ja, nou, jij gaat losbanden ah. denk ik. Um, maar voordat we gaan praten over die dingen. SV Zandvoort. Ja. Uh, ik ben niet zo'n hele grote voetbalkenner. Of ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n goede voetbalkenner. Uh, wat voor een club is SV Zandvoort? Uh, SV Zandvoort is een uh, fusieclub uit Z75 en Zandvoort Zandvoortmeeuwen Zand bestaat eigenlijk sinds uh, 2000, 1942... 1942. Ja, dus we hebben onlangs, of, of alweer vijf jaar geleden... ons 75-jarige jubileum gevierd. Um, uh, in 1975 was er een afsplitsing met Z75. Dat was een, za <coughs> een zaterdagclub geworden. En wanneer was het nou? Volgens mij uh, 92 in die, in die geest. Heeft de gemeente besloten van die velden, dat wordt te duur. Twee clubs in Zandvoort. We maken er één club van. We kregen een mooi clubhuis. En dat werd S.W. Zandvoort. Oké. Okay, Met nu, eigen kleuren. Nu, nu klinkt het als, uh, als uh, een uitzending van het genootschap Oud Zandvoort. <laughs> uh, ik mag aannemen dat niet iedereen die voetbalt... de uh, lid van is. Dus het is ook wel een club voor wat voor mensen? En wat voor leeftijden? En... We, hebben, we hebben jeugdpuppies vanaf vijf jaar... Tot aan onze leeftijd, zou ik maar zeggen. Mijn ja. leeftijd. <laughs> ja, nou, het is in ieder geval tot de 50 en 60 is mogen ook nog meedoen. Absoluut, absoluut. Ja, en, en zijn er veel leden in antwoord? Het, het, We zitten rond de 600 leden. 600 leden? Ja. Dat is een maar prachtig. van de helft jeugdleden. Wow, dat is heel veel. Ja. Dus als ik een beetje uitreken, dan zit je op zo'n 20, 25 uh, elftallen. Dat we wel voor ja. een elftal, denk ik. Dat nou is... ja, die, die puppies spelen met wat minder jongens in het okay, team. Maar, ja. uh, en die spelen op kleinere veldjes. Ontzettend leuk. Ja. Nou, we gaan uh, uh, terug naar uh, het interview. Hoe ziet de <coughs> voorbereiding eruit uh, voor, uh, voor dit seizoen? Er zijn er heel veel uh, oefenwedstrijden. En uh, is er ook een beker te winnen? Nou, zoals je net al zei, um, afgelopen donderdag zijn we begonnen met trainen. Of is de selectie begonnen met trainen? Ik niet meer natuurlijk. En. Daar waren al snel 20 uh, man aanwezig en nog twee geblesseerden. Dus dat zag er al goed uit voor juist alleen het eerste team. Vandaag om 11 uur spelen we de eerste wedstrijd al. En die wordt gespeeld over uh, drie keer een half uur. Want de jongens zijn ook nog niet zo uh, getraind natuurlijk. Dus die je moet het een beetje sparen en, uh, <laughs> ja. en langzaam opbouwen. We spelen vandaag tegen Valken 68 uit uh, Valkenburg. En... Dan krijgen we volgende week krijgen we CSW. En je had het over een beker. We gaan ook inderdaad bekervoetbal spelen. Oh. Beker tegen HBC. Tegen DSOV. En FIOSW. Waar Maar die nou vandaan komt, weet ik niet. Maar dat, dat, dat zien we tegen die tijd. Maar dat zijn dus de KNVB-beker. Maar die, uh, het team dat is vandaag gespeeld uh, wat, wat voor team is dat? Vandaag is het eerste team. Het eerste team. En, de eerste en welke team. leeftijd zit daar ongeveer in? Uh... Ja, dat zijn... Uh, de jongste is uh, 18 jaar. En... De, de oudste Milan-Berk-Belenkamp, onze, onze kanjer, die is uh, 43 al. Oh, dat is echt maar dat is echt, echt, dat is echt een goede voetballer. ook. Ja, ja. En, en dat betekent wel voor uh, deze uh, enthousiaste sporters dat uh, een gezellig avondje stappen op vrijdag, dat het wat beperkt moet blijven. Want ik, kan ik hoop wel moeite... dat ze zich daaraan gaan houden. Ja. <laughs> dat, dat, <is> wel, <laughs> dat gebeurt ik, niet altijd, moet ik eerlijk zijn. Oh, dat gebeurt niet altijd. Ja. Nou, Maar als je jong bent, dan weet je het er wel uit uh, naar een hondjeveld. van. Ja, ja, maar, als je straks competitie speelt, dan is het beter als je gewoon zaterdagavond bij twee of drie biertjes houdt, naar bed gaat en dan zaterdagavond lekker losgaat. Oh ja, dat is uh, vrijdagavond, zaterdag spelen? We spelen op zaterdag. Oké. Okay. Dus als je gewoon vrijdagavond lekker netjes houdt, ja. zaterdag losgaat, dan is alles goed. Oké. Okay. En dus komt er komt te veel publiek kijken naar de wedstrijden? De ene keer wel, de andere keer niet. Dat, het is heel, heel wisselvallig. En ik denk dat het aantal mensen wat er komt is ongeveer zo rond de 250. Per wedstrijd? Per wedstrijd. Ja. Oh, dat is best veel. Nou ja, ja. vind je, ja. Ja, ja ik denk dat iedere week een wedstrijd is in een klein dorp. Er zijn 600 leden. Dus ja, dat, ja, maar we praten dan niet over uh, toeschouwers alleen uit Zandvoort. Hè? Ja, ja. Kijk, want, uh, we, voorheen hadden we Edo erin zitten. Uh, en Muiden Die namen altijd mega veel publiek mee. Het ja. was bloedgezellig altijd in de kantine. Altijd feestje. En, uh... Ja, ja, dat wel, ja. Oké, okay. nou, heel spannend. Um, <coughs> krijgt het team nieuwe tegenstanders? Nou ja, nieuwe tegenstanders, hebben we net gehoord. Dat is dat lijstje van uh, spoedbalclubs? Uh, nieuwe tegenstanders. Uh, we hebben Weesp en DWS. Die komen uit het zondagvoetbal. Die zijn teruggegaan naar het zaterdagvoetbal. Die zijn nu bij ons ingedeeld. En... AFC en Zwaluwe. Zwaluwe 30 uit de Ooren. Dat heb ik nog nooit tegen voetbald. AFC wel natuurlijk. AFC uit Amsterdam. Dat is wel een grote ja. club. Dus dat is ook wel spannend. Ja. Dat is een mooie club ook. Ja. En we hebben Koninklijke AFC. Uit, uh, dat is echt een streekdarby, wordt dat? Jo, hoezo? Nee? Hoezo? Wat is het nou, AFC ja, zit in Nijmegen. Ja, ja. Dus het, is heel, he het is al Van oudsher zijn het altijd mooie wedstrijden geweest. Oh, Oké. Okay. Zandvoort, HBC. AFC. En daarnaast hebben we EVC uit Edam, die teruggekeerd is. En daar hebben we in het grijze verleden ook wel eens tegenvoetbal. Die zijn eerst dat weggezakt en die zijn nu weer opgevallen. Op okay, dus die zitten dan opkoming moed. We krijgen echt wel een leuke competitie. Ja, dat is ja. wel spannend. En jullie spelen dus ook vaak uitwedstrijden? Heel vaak. Ja. ja. <laughs> maar dan moeten dus al die zandwoorden ook mee met de Je bussen om, uh, om te kijken. Nou, de meeste gaan met, uh, met hun eigen vervoer. Ja, ja. Ja, het is een beetje een kostbare zaak om altijd maar met de bus te gaan. Dat, uh, we, hebben, we hebben het uh, afgelopen jaar drie keer gedaan. Maar het zijn, voor een club als, als ons zijn het behoorlijke kosten. Omdat, ja. Uh, ja. Het is wel heel gezellig om met z'n allen met de bus te gaan. Maar... Ja. We moeten een sponsor gaan zoeken voor de bus. Uh. Ja. Nou, en dan de, de selectie. Zijn er veranderingen in de, in de selectie? We hebben twee jongens die vertrokken zijn. Dat is Justin Luiten en Philip van der Linde... die is wegens de verhuizing naar Utrecht gegaan. Ja, zo is ook mooi Van Edo is... Uh, Mohammed teruggekomen... en... van de Zuidvogels hebben we Raymond Laagburg gekregen. De schoonzoon van... Hans Botman. Aha. Er is ook gevraagd... Uh, wie stroomde door uit de jeugd? Ja. Dat is Tijn Post, Tim Steggeda... en Jelle Daan zijn vanuit de... onder 23 leeftijdsgroep. Doorgestroomd naar deze. Dus we hebben een, een, een bak vol met uh, jong talenten. Wat, uh, ja, wij, hebben, we. wij hebben echt veel jong talenten. Ja. Echt hele leuke voetballers. Spannend. Dus, als, als. Als, als. We hebben nu uh, Raymond Laag. Die dan net gekomen is. Raymond Lagerburg. Ook 34 ze? Uh, 33. 33. Mijn bonuszoon Jeffrey Sommersin zit erbij. Die is ook al 33. Wat ik zei, Milan Bergbelekamp is 43 zelfs. Maar die jongens die gaan op een gegeven moment ook minder worden. En dan heb je een mooie jeugd om door te stromen. Ja, en er is dus gelegenheid voor de jeugd om door te stromen. Ja, dus je ja zei, absoluut. Ik ga voetbal, maar je kan... Uh, nee, het, het is door. wel een must en we willen het ook wel. Ja. We proberen het ook wel een beetje te stimuleren. En uh, nou had je het net over mensen die gepromoveerd zijn <laughs> naar het zaterdagvoetbal... en mensen die teruggezet zijn naar het zaterdagvoetbal. Want zondag is blijkbaar belangrijker. Uh. Nou, er is een trend in Nederland dat het hele zondagvoetbal is een beetje... Dat verdwijnt. Zeker bij de amateurs. En iedereen gaat nu op zaterdag voetballen. Sant van Meeuwen was ook van oorsprong een zondagclub. Met een zaterdagafdeling. Die mocht, die... mocht dat wel van de kerk? Uh... <laughs> in Zand was niet die kerk niet zo... Misschien in 1942. Maar, de, <laughs> de, uh, de, maar is, er, is er een verschil officieel van? Want je zei net, de ene club is, is teruggegaan van zondag naar de zaterdag. Is er nu nog wel een verschil tussen zondagvoetbal en zaterdagvoetbal? Er zit wel een verschil in. Kijk, de zondagafdeling is op dit moment... wat ik weet, van niet meer zo volbezet met clubs... als de zaterdag. Dus de sterkte van de... zondagafdeling wordt beduidend minder. Ja, ja. En voor veel clubs wordt het ook steeds interessanter... om gewoon op zaterdag te spelen. Ja, als, als er minder tegenstanders zijn... en minder mensen beschikbaar... Dan, dan wordt het ook ja. een saaiere competitie. Nou, ik, ik zelf heb dat nooit, nooit zo ervaren, hoor. Want, uh, je hebt altijd wel heel veel uh, zoektocht, grote zoektocht naar vrijwilligers. En wat, wat leuk vrijwilligers zijn, dat zijn de spelers uit, uit de hogere teams. Maar als je een zaterdag uh, elftal hebt, jeugd, en zonder elftal, veelal de ouderen, dan kunnen diegenen de, elkaar een beetje ja, vangen en uh, coachen bij elkaar. En dat, en dat wordt steeds minder, want iedereen gaat nu op zaterdag voetballen. ...selectiespelers die zaterdag voetballen... ...kunnen niet meer gaan coachen bij de jeugd. Aha. Want de jeugd die wil zich graag optrekken. En, en die oudere spelers... ...die vinden dat prachtig. Ja, natuurlijk. Maar het wordt steeds minder en moeilijker. En dus uh, ik hoor eigenlijk dan ook... ...een soort uh, uh, verkapte oproep... ...voor meer vrijwilligers... Uh, ...die de handen uit de mouwen willen steken. Bij ons is die er altijd. De ruimte voor, de vrijwilligers. Ruimte voor vrijwilligers. Ja, Heel graag zelfs. En, en wat, wat moeten vrijwilligers nu doen? Stel je voor dat ik nou uh, bij wijze van spreken... ...voor de luisteraars vrijwilliger zou willen worden. Uh, wat kan ik dan uh, uh, doen? Want ik kan natuurlijk niet voetballen. Ik kan niet voetballen? Nee, maar nee, maar niet. Ik moet voetballen. Nee, een Hele leven gas. Gemeedast. Het... <laughs> ja. Nou, je, je zou bijvoorbeeld in de, in de kantine kunnen helpen. Ach, dat klinkt alweer heel erg goed. Je kan in je kan het bestuur in. Ja, ik kan een biertje stappen. Je kan biertjes stappen. Kan ja. je het ook? Ja, dat <laughs> kan ik heel goed. Ik heb zelfs een diploma voor. Nee, maar ook in, ook in het bestuur zijn altijd vrijwilligers nodig. Oké. Okay. Nou, dat is weer een hele interessante oproep voor de luisteraars. Jelmer, heb jij nog een, een prangende vraag? Nee, ik vond het een heel sportief interview. Dat, uh, ja. ja. Nee, ik heb geen vragen meer. Maar de mensen kunnen natuurlijk wel altijd kijken op de website. Uh, waar, wanneer de wedstrijden zijn, als ze daar naartoe willen. Op de website staat het volledige programma. Elke week wordt het bijgewerkt. En ik heb net even gekeken, dus ik zeg, dat is een goede website. Als je ze <laughs> vinden op de website... Uh, is er zit nog plaats voor uh, nieuwe voetballers. Mensen zeggen, mijn kinderen willen graag voetballen. Of sterker nog, ik wil zelf lekker gaan voetballen. Dan meld je je aan. Ja. Kom, je lekker, kom je lekker voetballen. En er is ook ruimte en voor als de vrijwilligers. Als, als, het, als het te vol is in een team. Jij, jij, jij meldt je aan, je wil graag in dat team spelen. En er is op dat moment geen ruimte. Omdat je al met, in 11, al met 15, 16 man zit. Dus dan zou je elke week wisselstaan. Dan ga je alleen meetrainen. Dan ga je de sfeer proeven en volgend jaar valt er wel iemand af. Ja, dan is het erom niet door. Dus er is eigenlijk van alles heel flexibel. Er is ja, veel ruimte. Altijd. Ja. En alles is, is mogelijk. Plezier en ambitie. Ja. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor dit interview. Heel veel succes en ik, ik kom binnenkort een, een keer kijken. Graag. Ja. ja. Misschien Laten. wel een keer een biertje tappen. Ja. <laughs> Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. Hey.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 Ja, je luistert naar All Star van Smash Mouth, 1999 alweer, maar hij klinkt heel modern en misschien wel ook voor de luisteraar iets te modern. Maar goed, uh, we gaan over naar het volgende item uh, over de Formule 1, want de voorbereidingen zijn in volle gang. Dus Roy, wie hebben we in de studio vandaag? Nou, we mogen welkom heten Erik Weijers. Een bijna vaste gast in ons programma. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen, <laughs> fijn dat je er bent. Uh, ja, de Formule 1 uh, komt er weer aan. Uh, wederom uh, een, een, een weg met een, een paar bubbels in de weg. Maar het meeste ging uh, soepel deze keer. Ja, kijk, hobbels zul je altijd blijven tegenkomen. En uh, we zijn nu nog drie weken uh, verwijderd van het evenement. En uh, er zullen ongetwijfeld ook nog een paar hobbels uh, verschijnen links en rechts. En in welke hoek die zitten, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Maar dat hoort natuurlijk bij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 De, de Raad van State heeft twee weken geleden een uitspraak gedaan... Ja. Hè, dat, dat de vergunning die we hebben gewoon intact blijft. Uh, hè, dus uh, ja, dat, dat, dat kan nu voor de, voor de komende kampen niet meer, niet meer aangevochten worden. Uh, dus dat, dat, geeft, dat geeft natuurlijk gewoon een stukje comfort.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 Ook maar een beperkt aantal auto's. 20 auto's die 70 rondjes rijden. Ja, dan staat dit niets tot het verkeer wat normaal gesproken over de zeeweg rijdt of over het Boulevard rijdt en wat dat voor stikstof veroorzaakt. Ja. Dus ja, wat dat betreft is het uh, denk ik, uh, ja kunnen we echt met recht zijn dat het een Groene Campri is. En ja, je ziet ook wel eens, uh, ik weet nog heel goed, vorig jaar, de woensdag na de Formule 1, we hebben we natuurlijk een fantastisch weekend gehad. Ja. Uh, met, met, met prachtig ja. weer, geen files. En die woensdag daarna was het de stranddag.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 Uh, maar goed, uh, dat is iets uh, voor uh, de politiek en uh, ja. de ambtenaren om dat verder ja. uit te gaan werken. Niet, we gaan dus niet, het aan, niet aan mij, ja. maar ja. Uh, ik, ik denk dat er zeker heel veel van opgestoken kan worden om uh, Zandvoort ook voor de toekomst uh, gewoon uh, goed bereikbaar te houden voor al het uh, dagtoerisme wat er ook komt. Ja, en dat hebben we weer te danken mede aan de Formule ja. 1, waardoor het uh, op deze manier uitgeprobeerd is en mensen uit de hele wereld zijn komen kijken hoe Zandvoort uh, hier is opgelost. Ja,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 Dus ja. Nou ja, die maken ook kans om te winnen. En dan, nou ja, als een Nederlands team wint, dan uh, wordt daar in ieder geval ook de vlag nog uh, voor gehezen. Uh, naast Formule 2 en Formule 3 ook nog de Porsche Supercup. Uh, nou, zoals de titel zegt, Porsches wordt er geweest: Porsche 9, 11, GT3. Uh, daarin doen we wel een hoop Nederlanders mee. Uh, voor mij nog een stuk of acht. Uh, Dat is heel veel. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Waarbij er ook een aantal om, uh, echt wel om de prijzen mee strijden. Uh, Larry ten Voorde is een Nederlander.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 In het tijdschema als ook uh, op de perroxy is die ruimte er niet. Uh, dus uh, ja, dit jaar is, het zijn het deze drie klassen. Ik moet zeggen, als autosporter ben ik daar uh, blij mee. Hè, want het zijn ja. natuurlijk echt de topklassen onder de Formule 1 die, die hier naartoe komen. Dus het kan niet mooier. Uh, aan de andere kant, hè, Formule W uh, spreekt, spreekt natuurlijk ook mensen aan. Hè, zoals vorig jaar. En zo zie je op andere knopjes ook nog wel andere klassen rijden uh, af en toe. Omdat ja, die Formule 2 en die Formule 3 en die Porsche Cup gaan niet naar alle races mee.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 Uh, over het hele jaar. En ze zijn okay, dit jaar nou. ook uh, gaan ze mee naar Amerika, geloof ik, naar, naar, naar Austin. Uh, en ze hebben al een paar keer meegereden. Dus ja, uh, die, die kiezen die achter races uit. En vorig jaar zat Zandvoort erbij en dit jaar niet. Nou, dat, uh, ja, is uh, uh, uh, uh, misschien een uh, rare vraag als een leek, maar uh, uh, is het voor autosport echt noodzakelijk dat je mannen en vrouwen bescheidt?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 Ja, weet je, wat uh, mij betreft hoeft het niet. Aan de andere kant is het wel, denk ik, uh, nou ja, uh, voor de naar buiten toe is het misschien wel leuk. En, uh, en ook om, uh, om, om dit zo uh, uh, ja, de, de te programmeren. Maar uh, ja, vanuit het sporthoogpunt uh, gezien vind ik het eigenlijk een beetje onzin. Ja, ja. <laughs> nou, misschien uh, wordt die, die, uh, dit ook wel eens een keer beslecht. Uh, ja. Je kan gewoon de beste, bestuurder, de beste bestuurder zijn, toch? Ja, nee, dat klopt. Ah, dat klopt, met, dat klopt, met, dat klopt. met de beste auto, dat is ja. ook wel heel belangrijk.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 uh, maakt niet uit. Het zijn er, zijn er een stuk meer. Uh, dus dat, dat zal zeker uh, uh, natuurlijk hè, nog meer... Uh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 uh, goed aan kunnen, Maar aan de andere kant blijft het weer spannend. Maar dat was het vorig jaar ook de eerste keer. Hè. En het is maar goed dat we het spannend blijven vinden, denk ik. Want uh, dat houdt ons ook scherp. Ja, en iedereen wil natuurlijk. Uh, ja, ik kan er niet omheen, ook in dit interview. Uh, Max Verstappen zien uh, rijden en, ja, ja, en zien winnen. En, ja, dat hopen we natuurlijk allemaal. Uh, stiekem. Uh, ja, uh, maar er kan natuurlijk van alles gebeuren. Uh, wat, ik, wat ik vooral hoop is dat het een mooie wedstrijd wordt. En dat. Uh, en, en, en natuurlijk uh, heb ik liefst het liefst dat Max win, maar als het een, een, een mega mooi duel is met, uh, met George Russell of met Charles met Leclerc of met, met wie dan ook... En hij wordt dan misschien net twee de vrouw. Nou ja, weet je, als het een mooi sport is geweest, dan ben ik er ook op blij mee. Ja, natuurlijk. We hopen dat de beste rijder wint ja. die dag, toch? Dat, ja. en, die ja. dag, en op donderdag is er ook nog iets... De donderdag ervoor is ook nog iets voor bewoners. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, nou, dus net als vorig jaar eigenlijk. Uh, dat alle bewoners van Zandvoort kunnen een kijkje komen nemen op, op de donderdag voor, voor de race. Uh, dus ja, even kijken waar wij nu al... Ja, we zijn inmiddels al uh, bijna drie weken aan het opbouwen. He, dus het terrein is ook weer afgesloten. We zijn natuurlijk een bouwterrein. Dus niemand, ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu al nieuwsgierig zijn. Die de hele tijd willen komen kijken. Maar die moeten we terugsturen. Maar dan ja, stellen we voor alle voor de, de poort open. En uh, die kunnen dan een kijkje komen nemen. Dus uh, ja, uh, ja. wees welkom. Iedereen, de uitnodiging wordt binnenkort uh, verstuurd volgens mij. Het is uh, zeker de moeite waard om te gaan kijken. Dat uh, kan ik iedereen verzekeren. Dankjewel voor uh, uh, jouw bijdrage. Graag gedaan. Uh, en uh, we wensen je alvast een hele goede voorbereiding... op een uh, fantastische Formule 1 dit jaar. Dankjewel. Nou, we hebben geluisterd naar uh, een stukje muziek waar iedereen wakker van geworden is. Ja, dat probeer ik altijd één nummer in te doen. Dat is altijd wel leuk op uh, zaterdag. En wie waren dat? Dit waren de White Stripes met Seven Nation Army. Ja, dat moet je wel herkend hebben. Oké, okay, en dan hebben we nu aan de telefoon uh, Jo Berendsen... die uh, bij Pluspunt Zandvoort is, helpt die, uh, met het invullen van belastingpapieren. Met name over de kwijtschelding van de gemeentebelastingen Belastingen zuid uh, Daar is iets heel veel moeilijker geworden. Uh, jo Berendsen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je aan de telefoon bent. Uh, wat is dat nou, wat er moeilijker is, en wat, wat kunnen we daaraan doen? Nou ja, wat eraan doen, wat het geval is, zeg maar, ik heb een aantal, ik noem ze maar cliënten, waar, waar wij de belasting voor invullen. Dat doen we met een redelijk aantal vrijwilligers. Ik denk dat we zo'n 300 klanten hebben waar we dat voor doen in Zandvoort. En wat het toeval is, dat zeg maar begin dit jaar hebben we een aantal... Uh, mensen hebben bij mij geklaagd over uh, dat ze al jarenlang een vrijstelling hebben van de gemeentelijke belasting. Omdat ze geen vermogen hebben en een minimaal inkomen hebben. Dus dan praten we voor ouderen over alleen HOW of alleen HOW met een heel klein pensioentje. Ja. En die, uh, die jarenlange vrijstelling die is nu ineens komen te vervallen. En eh, krijgen ze gewoon plomp verloren een aan aanslag voor, uh, voor zeg maar, de gemeentelijke belastingen van uh, ja, tussen de 350 en 400 euro. En dat is uiteraard heel veel geld voor, uh, voor die mensen. Ja, dat, dat... Nou, daarop uh, heb ik de wethouder aangesproken van Financiën, meneer Bluis. Uh, ja. Gevraagd of hij daar eens naar wil kijken. Nou, dat was al, zeg maar, al voor de verkiezingen, dus dan praten we over begin maart. En dat heeft zich uh, voortgesleept. Maar daar uh, gebeurt eigenlijk helemaal uh, niks. Uh, en uh, waar het om gaat is, zeg maar, ik heb uh, gevraagd... Uh, kijk, de gemeente, er zijn, vanuit het Rijk zijn er uh, bepaalde uh, aanwijzingen. Dan mag de gemeente, mag daar op bepaalde fronten mag die daar... In geringe mate mag hij daarvan afwijken. Dus ik heb aan de gemeente gevraagd van uh, jullie hebben het recht om zeg maar automatische vrijstelling te verlenen. Waarom is dat ineens ingetrokken en waarom wordt dat niet verlengd? Wat zijn nu eigenlijk de criteria precies om uh, zeg maar in aanmerking te komen voor die vrijstelling? Ja. Uh, en uh, kijk nog eens even goed naar de. Uh, bezwaarprocedure, want je kunt wel bezwaar maken tegen die aanslag, wat ik al niet netjes vind. Kijk, ik vind prima dat er getoetst wordt, maar doe dat dan op een open en transparante manier en confronteer niet iemand gewoon die het eigenlijk niet kan betalen ineens eens met een hele forse, voor die mensen in ieder geval, een hele forse aanslag. Ja, zeker. Nou, en, uh, en ja. ja, dat heeft geleid tot een gesprek met de wethouder. Die heeft ook gezegd van, ja, dat formulier, dat moeten we nog eens even goed nakijken, maar in de tussentijd gebeurt er verder niks. Nou, en dat heeft ertoe geleid dat ik heb hem, zeg uh, maar begin juni heb ik gezegd van ja, als je niks doet, dan ga ik toch kijken of ik wat andere hulp in kan schakelen. Dus ik heb inmiddels een brief geschreven naar de nationale ombudsman om te vragen, om te toetsen van of de gedrags, de wijze van handelen van GBKZ en de gemeente Zandvoort, die uiteindelijk voor het beleid verantwoordelijk is, of dat wel gewoon in orde is. Ja, GBKZ is de instelling die de belastingen int, hè? Ja, het is zo dat zeg maar, de gemeente Zandvoort werkt samen met de gemeente Bloemendaal ja. en Heemstede. Eh, en dat is dan de gemeentelijke belasting in zuid kennemerland En die zorgt in principe voor uitvoering van het beleid. Eh, waarvoor, zeg maar, volgens mij in ieder geval de gemeenteraad CQ het college verantwoordelijk voor is. Ja, daar, en over die gemeenteraad gesproken, eigenlijk tot, tot, tot, tot dit moment ook niemand vanuit de raad heb ik erover gehoord. Nee, dat is, kijk ik heb een aantal, ik heb een twee of drie keer heb ik nu op Facebook heb ik, heb ik daar om gevraagd hè, om, om steun. Uh, ...in eerste instantie heeft OPZ iets laten horen... ...maar daar heb ik verder ook niks meer van gehoord. Ralf Enstra van het CDA... ...die heeft mij een keer nog een appje gestuurd... ...of een, een, een mailtje gestuurd... Van ...dat hij erbij de wethouder op uh, aan zou dringen... ...dat hij contact met mij op zou nemen. Nou, dat is ook gebeurd. Alleen verder blijft het oorverdovend stil aan die kant. Ja, maar even een, voor de vanwege de brand. Uh, de mensen die problemen hebben... Hè, met, die, ...met die aanslagen... ...want het nieuwe automaat werd kwijtgescholden... ...die kunnen dus wel bij Pluspunt terecht... ...en daar ben jij... En collega's zijn daar om die mensen te helpen met bezwaar maken om kwijtschelding aan te vragen als dat nodig is. Nou ja, we helpen zeg maar, mensen natuurlijk gewoon altijd met, ja. uh, met, uh, met een aangifte inkomstenbelasting. Ja. Uh, en ook met de toeslagen natuurlijk. Um, uh, de huurtoeslag, zorgtoeslag en dat soort zaken. En um, ja, als, er mensen zijn die, uh, als er meer mensen zijn die zeg maar, in een soortgelijke problemen zitten... en die, die niet uitkomen met de gemeente... dan kunnen ze wat dat betreft altijd met mij contact opnemen. Het zij direct als ze me weten te vinden. En anders kan het altijd via pluspunten en dan krijg ik het vanzelf wel door. Nou, ik denk dat de meeste luisteraars, Joopim, het ze wel weten te vinden... Of bij Pluspunt, of via de Facebook-account. En een, een enkeling zal je nog wel een appje kunnen sturen. Ja, ik neem aan dat zeg maar, mijn telefoonnummer en ook mijn e-mailadres... nog wel hier en daar bekend is. Ja, dat gaan we niet voorlezen. Ja. Maar um, ik uh, vind het wel heel erg fijn, uh, in ieder geval voor al die mensen. Die, want voor heel veel mensen is het een vorm van stress. Die hebben het al moeilijk, die krijgen de energierekening straks... en ineens krijgen ze dan ook weer uh, deze aanslag bovenop. Nou ja, ik heb echt... Uh, kijk, uh, ik heb... Uh, ik heb uh, op verzoek van de wethouder heb ik hem een, drie, een drietal cases gegeven. Dat zijn mensen die dus, zeg maar, dat zijn, toevallig zijn het alle drie dames, die zitten dik in de tachtig. Die raken daar echt van, van in de stress. Die, ja. begrijpen het niet. die zeggen gewoon van, ik weet niet hoe ik dit moet betalen. Ik kan dit gewoon niet betalen, want ja. ik heb het geld gewoon niet. Ja. Uh, en, dan, uh, ja, en dan vind ik gewoon van de wijze waarop... De, ...toch wat, wat laconieke wijze waarop ja. ze dan gereageerd wordt... ...en door de wethouder die zegt van ja, ik ga het allemaal wel oplossen, enzovoort, enzovoort... ...maar in de tussentijd kan hij gewoon een hele makkelijke stap nemen... ...en dat is namelijk simpelweg tegen GBKZ zeggen van stop deze flauwekul... ...ja, ik geef die mensen gewoon nog het recht om, want dat recht heb ik als gemeente... ...ik geef ze gewoon nog, uh, nog een automatische vrijstelling... ...en dan gaan we eerst eens even goed kijken van wat, uh, hoe we dit probleem uh, op kunnen lossen... En eh, als dat dan meer tijd vraagt, want dat zegt hij dan in feite, ja dat vraagt meer tijd om, dat, om die, dat bezwaarformulier dan goed aan te passen. Ja. Dat begrijp ik ook wel, het is ook vakantieperiode, dus dat snap ik allemaal wel, maar hij kan twee hele simpele dingen doen. Enerzijds zeggen van dit zijn de criteria waarop we toetsen, nou mm -hmm. die zijn kennelijk geheim, die mag ik niet weten, wat niemand, of niemand weet ze, dat weet ik niet. Maar ik krijg ze in ieder geval, na vier maanden heb ik ze nog niet. Nou, hoe, hoe simpel kan dat zijn, denk ik dan bij mezelf. Uh, maar ook, uh, hij kan dus die vrijstelling gewoon uh, geven. En hij doet het niet. Ja, dat vind ik dus een kwalijke zaak. Oké. Okay. Ja, en uh, tot slot, uh, journalist Wijnand Burger van de Heemstedse Courant noemt het de uh, Zandvoortse versie van de toeslagenaffaire. Uh, vindt u dat ook? Nou ja, ik vind dat, zeg maar, je laat mensen in de steek die het gewoon het, het alles nodig hebben. En eh, ik zou zeggen van, eh, er zijn heel veel mensen vermorzeld eh, door de toeslagaffaire en dit drijft nu ook een beetje te gebeuren. Nou, misschien toeslagaffaire verantwoord is dan wat zwaar aangezet, maar het heeft er wel wat, het lijkt er wel wat op. Dank je wel. Uh, Joop, dit is een heel helder verhaal. Ik denk nogmaals dat er uh, heel veel mensen bij zijn dat er op deze manier actie ondernomen wordt. En ik kijk maar eventjes naar onze redactie. Misschien een goed idee om uh, Gertjan Bluis uit te nodigen om uh, hier volgende week wat toelichting op te komen geven. Nou, ik wil graag het, met hem, uh, het gesprek met hem aangaan. En, uh, zeg maar, ik heb met hem ook gesproken. Dat is het, ja. uh, zeg maar, na Heel de ja. vijf en zes hebben we een afspraak kunnen maken. We hebben dit besproken. Hij heeft daar mij gevraagd van... Joh, ...heb je een paar voorbeelden waarmee ik naar GBKZ toe om het aan te pakken? Die heb ik hem gegeven na overleg met uh, de mensen, de betrokkenen gevoerd te hebben. En dan gebeurt er helemaal niks. En ik, ik moet eerlijk zeggen van... Uh, ...hij doet ongetwijfeld heel veel goede dingen... ...maar dit laat hij gewoon steken. De, de, de, deze steek laat hij gewoon vallen. En dat vind ik gewoon jammer. En dat hoeft helemaal niet. Ja, dan gaan we bij hem terugkopen. We gaan het zien. In ieder geval behoefte aan ambitie op dit, uh, op dit punt. En daar uh, schort het niet aan bij de nieuwe coalitie. Dank u wel, Joop Berendsen, voor de, deze toelichting. En uh, we gaan alweer naar het uh, journaal. Want we hebben nog maar tien ja. seconden. Bedankt. Fijne, Fijne dag. Oké, dag. dag. Ja, en dan hebben we nog 5 seconden. Dus om dan een nummer in te starten is een beetje overbodig. Dus uh, Roy, hier is het journaal van... Goedemiddag. Elf uur.